Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Alex Pastoor bij de partijen zijn een goed overleg uit elkaar gegaan, meldt de voetbalclub. Pastoor zou in Alkmaar doorschuiven naar de positie van hoofdtrainer... nadat Marco van Basten eerder deze week vanwege gezondheidsproblemen een stapje terug had gedaan. Pastoor heeft zelf niet gereageerd, maar volgens technisch directeur Ernie Stewart van AZ... kon hij zich niet vinden in een sterk verbeterde aanbieding. AZ gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Minister Asscher vindt het buitengewoon goed nieuws dat de werkloosheid voor de vierde maand op rij verder is gedaald. In augustus nam de werkloosheid af met 13.000 mensen. Volgens Asscher is er geen enkele reden om achterover te leunen en te denken dat het wel goed komt. De werkloosheid blijft volgens de minister prioriteit van het kabinet. Het totaal aantal werklozen staat op 632.000. De SP trekt in haar tegenbegroting extra geld uit voor zorg, sociale zekerheid en onderwijs. De bezuinigingen in de thuiszorg worden teruggedraaid, net als die op de dagbesteding voor ouderen. SP-leider Roemer kwam gisteren op de eerste dag van de algemene beschouwingen onder vuur te liggen, omdat hij veel kritiek zou hebben op de kabinetsplannen, maar niet aangeeft hoe hij zijn eigen plannen wil betalen. Roemer is nu met uitgewerkte voorstellen gekomen. De SP wil de plannen onder meer betalen door de winstbelasting voor de allergrootste bedrijven te verhogen. De Duitse politie controleert vandaag massaal op snelheidsovertredingen. 24 uur lang wordt er op ruim 7000 plekken gecontroleerd... met lasers en flitsapparaten. Aanleiding voor de zogenoemde blitzmarathon is het aantal verkeersdoden... dat vorig jaar voor het eerst in tientallen jaren weer is toegenomen. Maar critici noemen het een ongegeneerde manier om de staatskast te spekken. Het weer nog volop zon vandaag en 22 tot 26 graden. In het zuidoosten zijn er wel buien, mogelijk ook met onweer. In het weekend overal buien en vanaf zondag met zo'n 18 graden een stuk koeler. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen bij Rotterdam door een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. De rijbaan is dicht vanaf Knopen te Brechtseplein naar Rotterdam-Krooswijk. Verkeer moet omrijden. Verkeer op de A12 kan omrijden via de regio Den Haag naar Rotterdam. Op de A16 kan het verkeer naar Rotterdam rijden door via de borde Europort te rijden... En het verkeer bij Utrecht onderweg naar Rotterdam kan beter via Gorken breiden. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat voor knopen de Brechtseplein 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, iedere werk, werkdag hè. Het is donderdag. De ene en laatste werkdag van deze week alweer de daverende donderdag bij ZFM. Goedemiddag! Zo, het is weer donderdag en we hebben weer een leuke uitzending vandaag. Hopelijk, tenminste. Ja, het klopt allemaal iets anders dan we gewend waren. Om, of dat, we, dat de bedoeling was, maar dat komt allemaal wel weer in orde. In ieder geval van 12 tot 2 ZFM lunch. Daarna een Matchbox met uh, Bart van der Meer. En natuurlijk hebben we Hans Wassenaar nog met de muziek Boer of En uh, nou ja, vanavond natuurlijk alternatief FM. En tussen App en vloed. Dus het is weer een hele leuke donderdag zo. Op uh, deze 18e december. Zet er ook een uh, bijzondere dag vandaag. Uh, las ik, toevallig. Dus vandaag de sterfdag van Jimi Hendrix. Weet het wel, die legendarische gitarist uit de 60s die op 18 september 1970 uh, zijn laatste adem uitblies in een ziekenhuis in Londen. Het zal u niet verbazen dat de 3-1 vandaag dan ook, daarom in het teken staat van Jimi Hendrix. Jawel. 3 en 1 natuurlijk, dames en heren. Dat is drie platen ons U weet dat, doen we rond uh, 10 over 12 zo'n beetje iets eerder. Want ik heb straks nog een interview. Oh, dat mag wel opschieten trouwens. We hebben nog een interviewtje straks met iemand over de nepcollectanten van, uh, van de Nierstichting. Er schijnen figuren rond te lopen die zich voordoen als collectant. En dat niet zijn. Dus dat hoort u straks meer over. Dan doen we denk ik maar eens even na de volgende paar of zo. En dan daarna de 3-in-1 van Jimi Hendrix. Natuurlijk, vandaag. Joehoe! Verder natuurlijk straks om kwart over 1 de vrijwilliger van de week. Oftewel de vacature natuurlijk. De vrijwilligers van de week, moet ik zeggen. En als alles uh, mee zit, uh, hebben we ook nog het regio-nieuws. het zal niet helemaal een bevaste tijd zijn, want... Uh, mijn uh, vaste sidekick heeft uh, even andere dingen te doen vandaag. En dus moeten we het even plotseling allemaal omzetten. Maar goed, het maakt niet uit. Komt allemaal goed. De er maar niet dat het precies om half één en half twee. Nou, het half twee wel, maar half één, dat. Uh, ik denk niet dat we dat halen. Maar dat geeft niet hoor. Wel, nee. Maar we dan gewoon weer een zootje van vandaag. En eh. Uh, Die, die, die. Nou, laten we beginnen met muziek. Dat lijkt me wel goed op deze zonnige donderdag. Die waren we. Zo, hier staat. Oeh. Oeh. En no, I never got her name. Or time to find out anything. I love her just the same. And no, I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 Dat is hun uh, laatste single. Tot nu toe. Oké. Okay. GFM. En we gaan naar Kate Perry. This is how we do it. Get out. Ben wij natuurlijk allemaal, he. getrouwd geloof ik met John Major en zo. En ik het allemaal. Uh, groot hit die is hard onlangs van Roar. En dit is een van, dit is haar nieuwste. This is how we do it. Do it. Wait. No, no, no, no. Bring the beat back. That's right. Ja, het spijt me, Kate, maar uh, daar hebben we nu even geen tijd voor... ...voor die beat terug te brengen. Want we gaan het even over iets heel anders hebben, dames en heren. Het bericht doet uh, zich voor. Uh, het is uh, tijd voor de collectors voor de Nierstichting. En het bericht doet zich nu voor dat er uh, figuren zijn... ...die zich uitgeven als uh, collectant voor de Nierstichting... ...maar dat niet zijn. En dat is natuurlijk heel, heel erg. Um, we hebben het er van Karin de Graaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik hoorde dat u er iets meer van weet. Niet dat u nepcollectant bent, maar dat u er iets meer over kunt vertellen. Over die figuren die zich dus voordoen als collectant voor de Nierstichting. Ja, dat klopt. Ik ben collectecoördinator van Zandvoort voor de Nierstichting. Ja. En um, gisteravond kwam mij dus het verhaal te oren dat er een, uh, mensen inderdaad bezig waren... ...om te collecteren voor de Nierstichting die daar niet vermachtig waren. Diverse collectanten van de Nierstichting zelf stoten dus in hun neus... ...omdat de mensen zeiden van ja, maar er is wel even geweest. Ja, ja. Dus dat is natuurlijk een beetje een vreemd verhaal. Dat is heel vreemd, ja. En, ja, en ook heel vervelend, want dit is natuurlijk ja, te erg geworden... ...dat mensen uh, dit gaan doen over de rug van zieke mensen heen... ...want dat geld is hard nodig om uh, de wachtlijsten te verkorten... voor mensen die hier problemen hebben. Ja. Is het niet zo dat een, een collectant zich dient te legitimeren... als hij met een, een bus voor de deur staat? Absoluut. De collectanten die door ons worden ingesteld... hebben allemaal een legitimatiebewijs bij zich. Daar, staat ook een, uh, daar staan hun gegevens op. Daar staat, uh, staan de gegevens van de collectecoördinator. Dus bij twijfel kan iemand altijd... Uh, dat nummer bellen. Ja. Dus ik adviseer mensen ook... vraag uh, de collectant... naar zijn, zijn of haar legitimatiebewijs. Ja. Het schijnt... dat deze mensen ook een... vervalst legitimatiebewijs... bij zich houden. Ja. Dus het maakt het... allemaal wel erg gecompliceerd. Maar ik heb heel goed nieuws. Ik heb net gehoord van de regio-coördinator van de Nierstichting... dat er ook in Heemstede en Hoofddorp... Uh, netcollectanten bezig waren. En gisteravond uh, zijn er aanhoudingen verricht... zijn mensen op heterdaad betrapt. Oké. Okay. Dus ik hoop dat het nu over is En ja. dat het geld uiteindelijk ook weer bij de Nieuwstichting terecht komt. Ja, want daar hoort het. En nergens anders. Ja. En niet in de zakken ja. van de steloplichters. Dat is een uh, duidelijke zaak. Is, is, is dat eigenlijk... Uh, want we hebben het natuurlijk over, een, over, COVID, over de, de legitimatiebewijzen. Ja. Uh, uh, wat is dat? Is dat een pasje? Is dat een, een paspoort? Of, of hebben ze een speciaal Nieuwstichting pasje? Of iets dergelijks? Ja. Er is een, uh, een kartonnen kaart waarop staat welke ze mogen lopen. Ja, ja. Precies met, met, met de straten erbij. Mm -hmm. uh, aan de achterkant staat hun naam, de naam van de collectecoördinator. En daarnaast uh, hebben ze ook hun eigen legitimatiebewijs bij zich. Ja. Zodat je dat met elkaar kunt vergelijken. Ja, op die manier. Hey, en en uh, die gasten die dan, uh, zeg maar, dus die nepfiguren, uh, hoe hebben die dat dan opgelost? Hoe komen die dan, dan zo'n zo, zo kaart of hebben die niet zo'n kaart? Geen idee. Ze hadden wel een kaart, schijnt het. Maar daar weet ik de details nog niet over. Dat heb ik nog niet gehoord. Okay. Maar het schijnt dat ze dus een legitimatiebewijs bij zich hadden. Ja, ja. Dus ja, het, het blijft natuurlijk altijd lastig, zoiets. Ja, precies. Nou, de, het beste is natuurlijk gewoon... Uh, dan, dan even, als u, als u twijfelt, luisteraars... Als er een Nierstichting Connectant aan uw deur komt... En u twijfelt aan, uh, aan, aan de persoon... Dan gewoon even contact opnemen met, uh, met welk nummer? Uh, hoe kunnen ze contact opnemen? Ze uh... kunnen contact opnemen met de collectiecoördinator. Ja? Dat ben ik. En mijn telefoonnummer staat op, de, op het legitimatiebewijs. Op het legitimatiebewijs. Dus die, die nepper die heeft dat telefoonnummer waarschijnlijk niet. Nee, als het goed is niet. Als het goed is niet. Oké, okay. goed. Nou, ik hoop dat het, uh, dat het heel snel opgelost wordt en dat we heel snel verlost raken van dit soort idioten. Want uh, ja, daar schieten we niks met op. Dat geld is uh, gewoon bestemd voor mensen die uh, uh, wachten op dialyse of misschien wel op een transplantatie. Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Absoluut. En, uh, en daar moet... bij deze ook iedereen die heeft bijgedragen uh, van harte bedanken voor hun, uh, voor hun bijdrage. Nou, ik hoop dat de collecte veel opbrengt en dat u, uh, dat u uh, verlost bent van de neppers. Ik hoop het ook. Oké. Okay. En voor de aandacht. Ja, heel graag dat uh, fijn dat u even in de uitzending wilde komen. En uh, succes met de collecten. Graag gedaan. Okay. Tot ziens. Dag. Dag. 3 in 1. 1.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 Life that lived is dead, and the wind. De tribute aan Jimi Hendrix. 18 september 1970 was zijn sterfdag. Hij overleed in een Londen ziekenhuis. En over rond zijn dood zitten nog wel de nodige my, uh, mysteries, om het zo maar te zeggen. Hij lijkt, blijkt, lijkt overleden te zijn aan een overdose slaapmiddel. Maar dat is niet geheel en al onzeker. Uh, in ieder geval, wij gedenken deze grote man, deze fantastische gitarist. Dat was Jimi Hendrix. En je hoort erachter en volgens The Wind Cries, Mary, Fire en All Along The Watchtower. In the crowd alone, and every second passing reminds me I'm not whole. Bright like some city sounds ringing like a drone, unknown, unknown.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 a rock, a floor Sweating conversations seep into my bones Four walls are not enough I'll take a dip into the unknown Unknown, unknown. All the place, dies, empty hearts Buying happy from shopping carts, nothing but time to kill Sipping life from bottles White skin bodyguards, Gucci down the boulevard, cocaine dollar bills and my happy little pill.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 In ieder geval, het ging om een klein gelukkig pilletje. Nou. Ja, dat regio-nieuws wordt hard gewerkt, dus uh, dat krijgt u zeker nog dit uur. Maar uh, nog eventjes uh, geduld. We moesten het allemaal op het laatste moment net even anders doen. En dat komt allemaal wel voor elkaar. Dus we gaan nog even door met muziek. En dan komt zo meteen lekker het regio-nieuws. Ja, dan weet u dat ook weer. Toch? Yes, Ja. aime de toi I'm no. een werkje van uh, Jim McGuinn en The Birds natuurlijk. En dat heet de Fifth Dimension, oftewel 5D. Prachtige plaat. Uh, straks uh, om twee uur krijgen we natuurlijk uh, onze Bart van der Meer hè, met uh, Matchbox. En ik weet dat hij hele leuke dingen gaat draaien. Ja, dan was het eventjes goed luisteren straks. Dat is wel mooi. Dat doet hij elke week hoor, maar hij heeft vandaag wel hele bijzondere dingen. Dit is uh, Grizzly Bear. En Angus en Julia Stone, een Australische broer en zus. Nou, zing. Yeah, I when you smile. Just stay with me Just for a little while Can I take you home? Een Australische broer en zus. En ze heette Angus. Lijkt me weer schots eigenlijk. Angus en Julia Stone. Nou, vandaag is Schotland een belangrijke dag. Die gaan stemmen voor onafhankelijkheid of niet. Nou, ik hoop dat ze zo verstandig zijn om het niet te doen. Nee. Nee, dat kan niet. En anders dan. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regio nieuws met Angela, de koning. Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen hier dagelijks. Ze herkennen snel wat gewoon ongewoon of verdacht is. Daarom zoekt de politie de samenwerking op met hondenbezitters in de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Met dit project wil de politie de veiligheid en leefbaarheid in de wijk vergroten. Dit wil ze doen door de samenwerking tussen bewoners, gemeenten en politie te verbeteren. Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan het project Ogen en Oren? Dan bent u hierbij van achter, harte uitgenodigd... tijdens de bijeenkomst op woensdagavond 24 september om 8 uur... in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. De politie geeft dan een presentatie over dit project. Aanmelden kan via e-mail. Via e en dat is jbroekhoven dus een mail sturen naar jbroekhoven En vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer, woonplaats en aantal deelnemers. De avond begint om 8 uur zoals gezegd en vanaf half acht staat de koffie klaar. De brandweer moest gisterochtend in actie komen... nadat er veel rookontwikkeling was geconstateerd... in een appartementencomplex aan de Dr. J.G. Metsgestraat. Rond kwart over elf was er veel rook in de boksen onder het complex waar naar buurtbewoners de brandweer alarmeerden. De brandweer kwam het spoed te plaatsen om op onderzoek uit te gaan. In een van de bloembakjes was een smulbrand ontstaan wa waardoor er veel rookontwikkeling was. Het bakje is door de brandweer naar buiten gebracht en geblust. Het appartement is daarop geventileerd om de rook uh, te laten verdwijnen. Uh, door de brand was de uh, JG gestraat uh, tijdelijk afgesloten. Het verkeer, waaronder ook de bussen van Connection, moesten daardoor omrijden. Komende zaterdag bestaat dat spoor 175 jaar. Daarom heeft de NS iets moois bedacht. Er gaan de hele dag historische treinen rijden tussen Amsterdam Centraal en Haarlem. Want ja, op dat traject is het ooit allemaal begonnen voor de Nederlandse spoorwegen. Wilt u meer rijden op de Blokkendoos uit 1927? Ja. De Rode Duivel uit 1960 op ja. de Hondenkop uit de jaren 50? Ja! Dan moet u wel even reserveren. Treinspotters kunnen naar station Haarlem-Spaarnwoude, want daar zijn mooie fotolocaties... Ook kunt u tussen 10 en 4 naar de open dag van de werkplaats van Netreen in Haarlem. En uh, even voor informatie kijken op de website van NS. Mm. Muziekliefhebbers kan het niet ontgaan zijn. Het was gisteren overal te lezen. Levende legende Art Garfunkel gaat optreden in Haarlem. En dat is in onze eigen achtertuin in de Philharmonie. Misschien zijn er jonge luisteraars die deze held niet kennen. Dus even voor de jonkies. In de jaren 60 en 70 scoorde Garfunkel de ene naar de andere monsterhit... samen met zijn vriend Paul Simon. Sound of Silence, Bridge over Troubled Water, Mrs. Robinson. De lijst is eindeloos. Volgens de Philharmonie gaat hij een heerlijke mix brengen... van oude bekende en nieuwe ontroerende songs. Het concert vindt plaats op donderdag 12 maart... Uh, 2015 En de voorverkoop gaat aanstaande zaterdag van starten om 10 uur. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ook op deze donderdag is het prachtig nazomerweer met veel zon en zomerse temperaturen van rond de 25 graden. Vanavond nadert vanuit het zuiden een zone met buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Komende nacht blijft het droog en is er kans op nevel of een misbank. De oostenwind waait niet meer dan zwak en de temperatuur daalt naar ongeveer 15 graden. Morgen starten we de dag grijs, maar geleidelijk aan gaat de zon weer schijnen. Er zijn ook wolkenvelden en heel lokaal kan het nog tot een bui komen... maar over het algemeen blijft het toch droog. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur stijgt opnieuw naar 24 graden. Tot zover. De Garfunkel, dus volg in maar te zien in, het, uh, in de Villa Arminie in Harlem. Nou, dat is goed nieuws jongens. Too late. Dit is uh, Vers voor de Pers. Draag hem net binnen. Shake it Up van Taylor Swift. <laughs> Station, hè? Ja, ik even ja. Weten. Pers van de pers, kom net binnen. Oh. Taylor Swift en shake it up. Dat is een lekker vrolijk plaatje, gewoon lekker, lekker shaken, gewoon even shaken. En dit is de laatste voor het nieuws, jawel. Wie denkt, wat ben ik nu weer in terechtgekomen? Ja, je weet het, je valt hier van de ene verrassing in de andere. Dat is de Nice met Keith Emerson. En dat heet America.